cigarettes Holding hands and yawning Look how late it gets Two sleepy people by dawn's early light And too much in love to say goodnight Here we are in the cozy chair Hicking on a wishbone From the frigid air to sleepy people with nothing to say and too much in love to break away. Do you remember the nights we used to linger in the hall? Father didn't like you at all. Remember? The reason why we marry in the fall To rent this little nest And get a bit of rest Well, here we are Just about the same Foggy little fella Drowsy little dame Two sleepy people by dawn's early light And too much in love to say good night Here we are gee don't we look a man? Lipstick on my collar and wrinkles in my dress. Two sleepy people by dawn's early light, and too much in love to say good night. Here we are, crazy in the head. Gee, your eyes are gorgeous, even when they're red. Sleepy people who know very well They're too much in love to break the spell Do you remember the nights we used to cuddle in the car Watching every last fading star Remember the doctor said your health was under par And you, my little snooks, were ruining your looks. Well, here we are, keeping up the pace. Letting each tomorrow slap us in the face. Two sleepy people by dawn's early light. And too much in love to say Heel oud liedje wat je hoorde, Two Sleepy People. Je hoorde de stem van Nora Jones. En die was een gezelschap van Seth MacFarlane. Wie? Ja, Seth MacFarlane. Een man die eigenlijk niet bekend is als zanger. Hij doet een heleboel met zijn stem. Hij is stemacteur. En daarnaast is hij ook nog een keer tekenaar en scriptschrijver, producent filmregisseur, kortom een creatieve duizendpoot. Maar van tijd tot tijd maakt hij zelfs ook platen. Twee jaar geleden toen maakte hij het album Music is Better Than Words. En daarop is dit nummer Two Sleepy People te vinden. Met aan zijn zijde dus Nora Jones. Hij presenteerde overigens ook het, uh, meest recente, de meest recente aflevering van uh, het Oscar-gala. Zet McFarlane nee, in dus. Goeienacht allemaal, welkom bij de Nacht in Anders, op Radio 1... met in dit uur aandacht voor uh, muziek afkomstig uit uh, Finland. Buddy Holly, daar sta ik ook even bij stil, want dat is het uh, pop-icoon van deze nacht. Het pop-icoon de Beatles, die Elvis gaan coveren. Ja, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Maar er zijn ooit opnamen geweest en gemaakt... waarbij de Beatles Elvis hebben gecoverd. Maar eerst even aandacht voor uh, een man die deze week... vooral in de belangstelling staat vanwege het feit... dat het 80 jaar geleden is, dat hij is geboren. Ramses Shafi. Ik drink. Doe het licht alvast maar uit. En naar boven toe. Sluit je ogen toe en slaap. Ik blijf beneden Verzinken en verzink in mijn verleden. En ik denk dat wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel, Kou voor je. En slaap nu Ik drink.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 Verdedigd had Toen die daar Op je zacht In dat café vroeg Mag ik met je mee En ik die niets verstond Ik was wat in de waard Mijn ogen stonden staar Maar jij keek daar doorheen En jij begreep meteen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 was uh, even wat verwarring hier in de studio. Er werd eventjes gedacht dat uh, ramses Shafi uh, Frank Boeier aan het coveren was. Frank Boeier heeft dat namelijk ook op de plaat gezet. Maar dat was in een uh, later stadium. Frank Boeier die dan toch weer Ramsey Shafi coverde. Maar uh, dit is ook een cover hoor. Laat u niet misleiden. Of eerlijk, liever gezegd, dit is een bewerking, een vertaling. Want het uh, origineel is van, uh, gecomponeerd door Jean-Loup Baladie. En is er, er is een Nederlandse tekst van gemaakt door Bodebeen Spitsen. En in 1978 heeft Ramse Schaffi dit ik drink op de plaat gezet voor zijn langspeelplaat Dag en Nacht. Een fantastische langspeelplaat trouwens, een van zijn beste denk ik zo'n beetje. Ramse Shafia, dat, uh, wat ik er zei vorige week, toen was het uh, precies 80 jaar geleden dat hij werd geboren. En er is uh, op de uitmarkt afgelopen weekend een concert geweest met een tribute. Dat zag ik onder op de televisie Rob de Nijs nog even Sammy zingen. En op internet kwam ik ook een filmpje tegen. Vanwege het feit dat er een tribute langspeelplaat is gemaakt, tribute cd en Daarop zag ik de scene. Met sing, vecht, hel, bid, lach, werk en bewonder. Wat op een hele vrije manier is gedaan. Die opname probeer ik dan nog eens een keer op een CD te pakken te krijgen. Zodat ik hem hier ook nog eens een keer kan draaien. In de nacht klinkt anders. Ik had het even over uh, die jean loupe Balladie. Die het origineel componeerde van uh, Ik Drink. Wat je hoorde van uh, Ramses. Hier is de man. Of liever gezegd iets van de man. Maar dan in het uh, Frans gezongen. Hier is Serge Reggiani. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux On va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre Il est peu sur le jardin Je vais faire du feu Je n'ai pas de chagrin On est là tous les deux, seuls Attends, je sais des histoires Il était une fois Il pleut dans ma mémoire, je crois Ne pleure pas Attends Je sais des histoires Mais il fait un peu froid ce soir Une histoire de gens qui s'aiment Une histoire de gens qui s'aiment Tu vas voir Ne t'en vas pas Ne me laisse pas, je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois Je n'ai plus de mémoire, je crois Ne pleure pas, attends Je sais des histoires Mais il est un peu tard ce soir L'histoire de gens qui s'aiment Et qui jouèrent à la guerre Écoute-moi Elle n'est plus là Ne pleure pas. Een liedje, dus een chanson van jean Loup Baladie gezongen door Serge Ragiani. Een man die oorspronkelijk uit Italië komt, maar groot is gebracht en groot is geworden in Frankrijk als zanger en acteur. Serge Ragiani, je hoorde met Le Petit Garçon. Had ik het net over Ramse Chaffee. Frank Boeije die ooit ik drink van Chaffee coverde. De Dijk heeft ook ooit iets van Chaffee gecoverd. Het origineel stand 66 en de cover uit 1991. Vijf uur, Huub van der LeBende zijn. Geweest. De zon stijgt in de stad, ik sta voor het raam en drink nog wat. Klinkt anders met Roel Koeners. Listen to me. I can almost feel him singing Completely out of tune Laughing so much louder Than everybody in the room I can almost feel his whisper Against my skin When I find my light I don't find him And I'm Listen to me Listen to me Listen to me missing to me sets of shoes by the door I wish his dirty jeans were in the middle of the floor I wish that I could blame him for the dishes left to do but most of all I wish he knew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 Countrymuziek, muziek. Anno de 21ste eeuw. Jan Bostek, de naam van de zangeres, heeft net de nieuwe single Doen Laten uitgaan. Missing Man, wat je net hoorde van deze Jan Bostek. Nog meer onbekende muziek. En een taal die voor weinigen te volgen zal zijn. Vooral vanwege het feit dat de taal ook uh, de woorden die uh, gebruikt worden. nauwelijks in het Nederlands voor. Komen. Heb je Frans, Duits of Engels of Italiaans, dan herken je af en toe wel eens wat woorden terug die wij in het Nederlands ook gebruiken. Dat is heel anders met het Fins. Oli Akala Lakanis Wuamu Wonna Kaks Kitabis. Olin Kolom Egum Metabu Tata Lasis. Silo Etesan Mulepoca Evas conti bak moja Molima Tamanesina etima akkom. No sanoin, että joo joo. Minä sillin piätä suksen pohjaan sivahuttelin. Sitten sijaan nahka varpaalliset lapikalle pejin selkä ja niinhän se matka saa alako kotikaupuntia heltai kumpo kielakoon. Lunta ylämässä pakkas pikka se mene Kun saavat siinä lähtökireessä, jäävät pihtaan. Loppumatkasta meenas ja huipata piata, kun huotarissa pitki yksilöistä jäätän. Niin tämä poika lähti muolimaan. iso isän suven hihtosuksilla vuoan. Etin äitelle apu jää, ja itselle lapsen synnyttäjiä. Jeejee, jeejee, jeejee, jeejee. Lähti lumipeite, tuli kesä kärpäsinen. Minä Tiinan kanssa suuntaasin iärelle poroveen. Mutta rannassa eessa oli yllättävä tukko, oli venetänsä tervomassa Tiinan oma ukko. Sitä ison iitan aetta minäkin meinasin. Ja kosinisten ehkä etäkäsin vähän jo reenasin Mutta aittaan tuski ennen ovelta sopi Siellä hetekalla kuorsas jo ryynäsen topi Sitä kuppa rikaisoo minä riasin Ja aika lailla rotevia muotojansa siikasin Kaisa mittae tuntena minua kohtaan Kuppa sarvella löy heti ovella ohtaan Läksi erää hele koti On koko ruikon perä rikkaa leskinainen tuo Silloin hirveä iso lukka liia amme Ja hellassa polttava tamme Niin monenlaista hetekataan nähä minä sain Mutta lapsen synnyttä ei, en löytänyt vain Kunnes penkiltä syksy Inkerin, minä kohtasin tosi sivellisen Inkerin. Siinä pari kuukautta myös edusteltiin. Tuon Inkerin kanssa ihan jatkuvasti tietenniin. Sitten appiukko menin kiertelemättä ja pyysin tuota Inkerin känsäistä kättä. ze tement zouta johuta isse, ja perakamarisse, ontulosa lisse. Mina lopetan nilalun tementahen, että johu paristamantu tavavante kovetan. En zijn teksten zijn satirisch, kritisch, hebben een sociaal maatschappelijke ondertoon. Ik heb het over Jako Teppo. Jako Teppo, hij komt uit Finland. Winnow. Dat is de titel van het nummer dat je hoorde. Het volgende dat kan je hem helemaal wel weer van A tot Z verstaan. Erik van Muiswinkel.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 Met rode oortjes, mompelt ernstig tot zijn vrouw. Is je ze een wilde gekleed, en ze kennen ook geen koe, Maar als zijn vrouw dan slaapt, zoekt hij gelijk samoa op en heus niet om de magnifieke fauna. Wel tien adolescenten tonen daar hun rollen Men kende in die tijd geen homo sauna. Een man als Oscar Wilde, die kwam daar uiterlijk vooruit. Zijn keuze was de bak in of zo'n boek met tropisch fruit.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 Fin de siècle. Frans titel voor een mooi Nederlands liedje. Gezongen door Erik van Muiswinkel. Die weer op pad is met een try-out op dit moment. De komende dagen is hij te vinden in Nijmegen. Vanavond en morgenavond in ieder geval. In gebouw de Lindenberg. En de titel van zijn nieuwste programma Schettino. Voorlopig nog even try-outs voor Erik van Muiswinkel. Delk oude opname van de Beatles, maar eerst Buddy Holly. Heartbeat Why do you miss when my baby kisses me? Hardbeat why does a love kiss stay in my memory? I know that new love thrills me I know that true love will be Heartbeat Why do you miss when my baby gives Mind. Heartbeat Why do you flip Then give me a skip beat sign Little pat and sing to me in de BBC-studio's 4 april 1963. Je hoorde de Beatles met AB Be On My Way... wat op plaat en in de hitparanen succes is geworden... voor Billy J. Kramer en de Dakota's. De Beatles zelf hebben dat nooit op de plaat gezet. Maar ze hebben het destijds dus wel uitgevoerd... voor de microfoon van de bbc en dat is in een heel later stadie, en dan heb ik het alweer over de eind jaren 90... is dat dan uiteindelijk nog op een uh, cd terechtgekomen. Een cd die als titel had The Beatles at the BBC. Ja, Beatles bestaan niet meer, maar dus is er op een gegeven moment... Uh, uh, zoiets ontstaan als dan gaan we kijken of er verder nog unieke opnamen zijn. En zo kwam men eind jaren 90 uit... Voor op het maken van een dubbel CD. die dan als titel had. de uh, Beatles en de BBC. En dat bevatte dan zo'n dertigtal opnames. Maar het verhaal wil dat er veel meer opnamen zijn gemaakt. van de Beatles bij de uh, British Broadcasting Corporation. Alleen die banden die zijn destijds gewist. Dus is er op een gegeven moment een oproep geplaatst. aan Engelse luisteraars. met de vraag van. hebben jullie toevallig in het verleden. Die radioprogramma's opgenomen, waarbij de Beatles voor de BBC-microfoon stonden. Nou, dat heeft een heleboel reacties opgeleverd. Uh, tal van luisteraars, die hebben die banden nog bewaard. En die hebben ze opgestuurd naar een opnamestudio. Vervolgens daar een complete digitale bewerking overheen gegaan. De ruis is er afgehaald. Uh, nou ja, het is allemaal, uh, allemaal opgepimpt. En binnenkort komt er een nieuwe cd uit, The Beatles at the BBC Volume 2. Met daar dus allemaal op die opnamen die luisteraars hebben aangedragen... en die dus allemaal bewerkt zijn en uh, gedigitaliseerd. Ik ben zeer benieuwd wat voor uh, resultaten dat uh, heeft opgeleverd. Maar voorlopig moeten we nog even doen met die dubbel cd... De Beatles uit de BBC Volume 1, waarop de Beatles ook een cover spelen van een liedje dat bekend is gemaakt door The King. Well, That's I'm no. opgenomen door de Beatles in de studios van de BBC en vervolgens uh, Elvis Presley, The King met Jailhouse Rock, applaudeert 1957 tenminste. In september 1957 toen werd het uitgebracht op een 45-toerenplaat en iets eerder was er een andere versie verkrijgbaar. Op een ander formaat zoals het tegenwoordig heet, namelijk uh, de 78 Toerenplaat. Daar is dit ook nog op verschenen. Deze Jailhouse rock van Elvis Presley. En ook dit wordt Elvis, maar dan Costello met de Roots. Will you lock us up I oh, cross your fingers die de samenwerking heeft aangaan met The Roots. En The Roots, dat is een, um, ja, een rapgezelschap eigenlijk. Ze komen uit uh, Philadelphia, maar die zoeken vaker de grenzen op. Daar waar het gaat om uh, samenwerking deden in het verleden... alles uh, een en ander met Soul, Diva, Betty Wright... een paar jaar geleden met het album The Diva. En nu dan een nieuw album waarin ze samenwerken... The Roots met Elvis Costello en de titel van... Dat album van Elvis Costello, dat heette Wise Up Ghost. Het album dat zal uh, 17 september verschijnen. En als voorproefje, als visitekaartje, is daar dan deze single recentelijk van uitgekomen. De afgelopen week, Walk This Uptown. Elvis Costello met The Roots. Nou, Ik had het al even over uh, die samenwerking van The Roots met Betty Wright. Het album The Movie... Tonight Again. Dat is um, een nummer dat staat op dat album. This song goes out to all of you that blame Every child you ever had on me. I know cause I meet all these little kids named Eddie Wright. After tonight it's hmm. tonight. Light up a candle. We got business to handle. It feels like tonight. to handle Right, I'm at the roots tonight uh, again. Paul McCartney die hoorde je net met een imitatie. zou ik kunnen zeggen, van uh, 50 jaar geleden toen werd het gemaakt in de BBC studio, waarbij die uh, Elvis Presley coverde. 50 jaar later klinkt de man als volgt: nieuw materiaal van hem. Paul McCartney. then Nothing will lose Don't look at me I can't deny The truth is plain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 Brian Wilson effecten erbij. Je hoorde de nieuwe single van Paul McCartney. Nu is de titel van die nieuwe single en een album staat echt aan te komen. Zodat ik Jeroen Roenche maar met het allerlaatste nieuws en top die tijd Arctic Monkey's. It me Listen to my message you reply Why'd you only call me when you're high? Hi Why'd you only call me when you're high? Baby, why you only call me when you're-